Cultuur in de buurt verrast, oh. ontroert, oh. raakt. Nog cultuur, iedere donderdag van 7 tot 9, bij de lokale Omroep Goerle.